Lott Lewin met het NOS Journaal. In Noord-Brabant is de omgeving van twee nertsenhouderijen afgesloten, omdat bij een aantal dieren het coronavirus is vastgesteld. De dieren hadden ademhalingsproblemen en andere verschijnselen. De nertsenhouderijen staan in Milhezen en Bekendonk. Enkele medewerkers van de bedrijven hadden ook coronaverschijnselen. De overheid gaat er dan ook vanuit dat de besmetting is overgegaan van mens op dier. Het was al bekend dat dit kon. Ondanks de coronamaatregelen gaan steeds meer mensen op pad. Het is drukker op de weg en in het openbaar vervoer... zei minister Van Nieuwenhoven bij WNL. Ze roept mensen op om zo min mogelijk te reizen. Ook de burgemeesters in bijvoorbeeld Arnhem en Tilburg zien dit. Het is nu zo druk in de binnensteden en de parken... dat ze de inwoners waarschuwen om daar niet meer heen te gaan. Ook zijn er op verschillende plekken in het land weer boetes uitgedeeld... aan mensen die zich niet houden aan de regels. In de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de coronapandemie uitbrak... zijn alle coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt een woordvoerder van de Chinese Gezondheidsautoriteit. In Wuhan waren volgens de officiële cijfers ruim 46.000 mensen besmet. Bijna 4.000 mensen zijn overleden. De 16 noodhospitaals die vanwege het virus waren bijgebouwd... zijn allemaal weer dicht en ook zijn de meeste beperkende maatregelen opgeheven. Arsenal is de eerste club uit de Engelse Premier League die de training hervat. Volgende week vinden de eerste individuele sessies plaats, wel onder strenge voorwaarden. Zo reizen spelers alleen naar het complex, doen hun individuele training en gaan meteen weer naar huis. De Engelse voetbalcompetitie ligt op dit moment stil, maar de verwachting is dat er vanaf 8 juni weer wordt gevoetbald in de Premier League. En het weer, de laatste bewolking trekt nu weg uit het noorden. Vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden, alleen op de Wadden iets frisser. En morgen op Koningsdag opnieuw zonnig en maximaal van 22 graden. Daarna slaat het weer om en wordt er regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek... zoals ik al zei, met uh, dank aan Rijer voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En de volgende plaat is van het duo Onbekend... Het Nederlands zangduo uit Breda. Het was een vervolg op Duo X met Pierre Carter en Annie de Reuver. En dat de Reuver met uh, Duo X stopte... werd ze vervangen door Ricky Verkooyen. En toen ook Carter met het project stopte... werd de naam gewijzigd in Duo Onbekend. En trad uh, Jack Bruins toe als nieuwe zanger... En Bruins kwam uit het amusementorkest de Ook zat hij bij het trio De Rijos. En de eerste zanger van die bekend was niet Jack Bruins, maar Jan Tempelaars uit Oosterhout. Maar hij was ook de zanger toen Rode Roos op Witte Zijde in de top 40 stond. Hij maakte samen met Ricky Verkooijen nietsens twee LP's. En niet veel later overleed Jan Tempelaars aan een hartstilstand tijdens een optreden in Kaatsheuvel. U wordt ze nu het duo onbekend met Ik Zag Je Voor De Eerste Keer. Ik zag Je Voor De Eerste Keer. Ik weet nog goed wanneer. Je keek me zo vol liefde aan. Je bent toen meegegaan. We bleven samen. Wee, geen De Kleine havenbaan zat een bruin gebrandegocio met zwakke rollend haar. En om Dolores te vergeten, die van zijn liefde niets wil weten, zei hij tot Don Filippo, die achter de dampkast stond: Ramba een whiskey. in een hele kleine havenbar zat een bruin getrande koetsje met zwart rulend haar en hij zei, amigo mio, zij was de mooiste vrouw in Rio. Toen lachte Don Filippo die achter de tapijt stond. Hey hey, ja, ja, Carabba, dat is hier. Ik zoek bij een ander met plezier. Hee, hee, hee. Karamba, ja, karako, een mistje. Karamba, karako, een wiel. Het vloedzakra met kokoloos. Ik zoek bij een ander met plezier. Ik zoek bij een ander met plezier. U luistert toch steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Coronatijd, een van de meeste erge griepjes die we ons denken kunnen herinneren. In de afgelopen honderd jaar. Een heleboel uh, mensen die al overleden zijn aan de ziekte. En uh, ja, tegenwoordig hebben we anderhalve meter afstand. Gaat gestaagde uh, wordt het al minder. Maar ja, we mogen natuurlijk niet te hard juichen. Want voor hetzelfde geldt uh, als we de lockdown, uh, de intelligente lockdown zoals die zo mooi heet... Aanpassen, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we in één keer allemaal uh, weer uh, besmet raken. CfM Zandvoort, zometeen Griet en Wim, maar eerst Clara en Joe met twee witte rozen.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 Good Dat muziek van The Sunshine met Wacht op mij. En daarvoor hoor u Margriet en Wim met Hey, Yo, Zee. En de volgende artiest is Wim Zorneveld, Kennen we allemaal. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als dus een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd... En dat is samen met uh, Toon Hermans en natuurlijk Wim Kan. En hij heeft een hele berg met albums gemaakt, theaters, singles. En hij heeft ook met meerdere nummers in de hitlijsten gestaan. Onder andere met uh, de kat van Omer Willem. Mooi Amsterdam in een rijtuigje. Het dorp, een van de mooiste plaatjes vind ik persoonlijk. Het dorp en uh, ook nog Tea Room Tango. En een van de minder bekende plaatjes, in ieder geval wat de hitlijsten betreft was uh, gemaakt, ook onder andere voor uh, het televisieprogramma Ja, Zuster, Nee, Zuster. U hoort uit Ja, Zuster, Nee, Zuster. Wim Zonneveld met Op de Step. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Misschien bekend, weet u misschien de weg naar Purmer?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 Daar denk je al lang niet meer aan. Ik wens je het beste, er is toch niets meer aan te doen. Kom eet me je hand maar en dan voor het laatst nog een zoen. Kus me nog één. He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 Meten, als de blanke wordt weggekort, als je ogen terug op nikken, en je oog zo branderig wordt, als je al je lievelingen vrijend op de kade ziet, voor je voor het eerst voelweer je in je land. De kade naar de mysterieuze zee en de mensen aan de oever al lachen huilen te mee als je het slanke ranke puntje van de vetere toren ziet voel je wou het weer hoeveel je in je lijntje kolonialen zingen met een zenuwsporgeluid. Het vaderland gaat nooit verloren, zauber uit de haven uit. Als je naast je de officieren trillen en problemen ziet, voel je ook zoveel hoeveel je in je lijstje achter. aankomt in Heimuiden en de boom ligt even Als de Hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil, als je even later langzaam Holland kut verdwijnen ziet, voel je martelen en zaren wat in je, je Holland achterliet. Als de of nog wachtjes uit de boven het rijden bruin en de lijnen dan verwagen van het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeder trouwe ogen ziet, voel je het heerlijk vuilen wat je in je holland aan. Van Willy Derby met als het tros wordt losgesmeten. Of komen ze uit de Jantjes uit 1922? En daarvoor hoor u voortak met Kusme nog eenmaal. Zie je, wel hebben zijn antwoord. corona anderhalve meter afstand. Het is een beetje een vervelende, economisch slechte tijd. En ja, we moeten eigenlijk allemaal binnenblijven. Natuurlijk, tenzij we boodschappen moeten doen. of als we moeten werken, dan mogen we gelukkig gewoon nog naar buiten. Het is een intelligente lockdown, niet zoals vele andere landen. Dat je gewoon alleen maar naar buiten mag met een bewijsje, met een reden waarom je naar buiten gaat. En uh, Frankrijk die passeert als vierde landgrens van 20.000 coronadoden. En zo is Frankrijk uh, passeert na de Verenigde Staten, Spanje en Italië... als vierde land de grens van 20.000 overleden coronapatiënten. Het dodental, dodental was gisteren opgelopen met uh, 547 tot een totaal van 20.265. Ja, dan mogen we in Nederland nog... Uh, zeggen dat het nog gelukkig nog meevalt en het zakt langzaam. En uh, positief uh, voor, de, voor de olieprijs dan en voor de benzine... want uh, de prijs van het vat olie is voor het eerst gezakt onder de nul. Maar ja, of we dat nou een voordeel uh, moeten noemen, dat is natuurlijk... Uh, hè, we hopen eigenlijk dat gewoon het coronavirus... ja, niet, uh, het zal niet verdwijnen, al zouden we dat graag willen... maar het zal een uh, elk jaar terugkomende ziekte zijn, wordt er gezegd. Ze zijn druk bezig met... Uh, ja, een vaccin ertegen, dus we moeten het allemaal een beetje afwachten. En in ieder geval gewoon afstand blijven houden. En zeker ook uh, als we naar de supermarkt gaan, anderhalve meter afstand. CFM Zandvoort doet met muziek, want daarvoor luisteren we natuurlijk naar de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 14 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En u hoort hem nu Max om vragen met nee, maar nu moet je toch eens kijken. Ik had al jarenlang een buurman, een verstokte vrijgezel. Die niets weten wat van trouwen, want het leek hem echt een hel. Maar in zaten wij tezamen, in zijn kamer voor de ramen. Toen de baren juist voorbij kwam, en toen zei hij bliksem snel... Maar nou moet je toch eens kijken, wie zou er nou niet bezwijken, voor zo'n schatje, oh maar een schatje, als ik daar eens metrouwen kon, ja dan zou ik het heus wel weten, ik had geen tijd meer om te eten, ik zou haar kussen, kussen, ik zou haar kussen, dan heb ik jou. Zij gaan trouwen met diezelfde leuke meid. Met een hele dolle bruiloft, vol van pret en vrolijkheid. Toen het paar het huis kwam en de ambtenaar het woord nam. Hier hij niet de redenvoering, maar hij zong vol hoffelijkheid. Nou, nou, nou, nee. Maar nou moet je toch eens kijken. Wie zou er nou niet bezwijken Zo'n schatje, wat een schatje, als ik daar eens betrouwen kon, ja, dan zou ik het heus wel weten, had geen tijd meer om te eten, zou haar kussen, kussen, kussen, zou haar kussen, van heb ik jou. om later wel meisje. Je zit daar toch maar op zonrots. Als ik een en ander in het tuintje verander, dan zingen we strakjes vol trots. We gaan van het jaar. Toen werd door de buurt Werft zijn tuin Spottend bevluurd Hij zat in een kniebroekje Op een bergzand Een Zwitserse kaas in zijn hand En Moe had haar rokken Verkeerd aangetrokken En lag op haar rug in het dal Naar boven te wuiven En berglucht te snuiven En vorstronken stemmen gesproken. We gaan van het jaar Naar Zwitser. Een windbuks door het gras schoot op een gems die er niet was. Een buurvrouw die lapte juist drie hoog eruit en kreeg het projectiel in haar kuit. De buurman van boven naar beneden gestoven trakteerde het hoofd van het gezin. Bij wijze van zuurtje, een schedel, maar zei dankjewel en die We gaan al jaar niet meer. I'm tired. men hem vond, lag hij dodelijk gewond, zijn gezicht was vertrokken van de pijn. Zijn stem klonk heel zwak, toen hij een boodschap sprak, voor het meisje dat nooit zijn bruid zal zijn. Ik heb een huisje gebouwd, voor als we waren getrouwd, waar we samen gelukkig zouden zijn. Maar nu is het voor jou tot elkaar eenmaal wederzien, vaarwel. Tot elkaar eenmaal wederzien, vaarwel. Ja, en dat was de Lunterse zanger met de treinmachinist. En daarvoor hoorde u Theo Diepenbrok met... We gaan van het jaar niet naar Zwitserland. Ja, voorlopig uh, geen vakantie. Misschien in eigen land, als het wat soepeler wordt. Dat horen we allemaal op 28 april. Maar voorlopig, uh, ja, een lockdown wereldwijd. Uh, alle grenzen zijn uh, officieel gesloten, behalve die voor Nederland. Wij uh, hebben iets van, uh, iedereen mag gewoon naar binnen komen, met of zonder corona. Maar in ieder geval voorlopig geen vakanties. Uh, dus uh, ja, iedereen moet gewoon thuis blijven. In de tuin, als het mooi weer wordt. Dus uh, laten we hopen dat het een beetje, uh, ja, dat het wat versoepeld wordt, uh, intelligente lockdown. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. En dan... Uh, kunt u de herhaling beluisteren aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer met een reisje terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Alleen maar mooie oud hollandstalige muziek. Zometeen nog Tom Manders als Doris met de... Wie heeft er weer het laatste woord? Noord. Ja, sorry. Helaas heeft die de GE gemaakt met Ajax. Heb ik in ieder geval niet kunnen vinden. Maar eerst die Louis dames met De Jantjes. Word nooit verliefd. Ik wens u nog een hele fijne week. Heel veel gezondheid, wees sterk en we komen er doorheen anderhalve meter afstand. En dan gaat het hopelijk allemaal goed komen. Ik wens u nog een hele fijne week. Tot ziens. Zodra ik 16 jaar ben ik moeder een nacht gezegd. Mijn kind vertrouw het man volgt niet. Slecht. Ze maken al de meisjes gek alleen voor tijd draait Ze hebben allemaal hetzelfde, Dit moet die ander leiden. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verlies. want dan ben je verloren. Je erin tot bij je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dit it Oh don't you, oh, don't, oh, don't it. Mijn moeder zei een man houdt, eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje in een stukje kalaat. Je zegt op alles ja en je bent veilig en vertrouwd. Wanneer je een 50 centimeter van je lijf afhoudt En hoe meer ik het bekijk. Mijn moeder had gelijk, word nooit verliefd. Want dan ben je verloren, je stelt erin bij je oren wordt nooit verliefd met wat ik zeg is waar als je verliefd wordt dan ben je de sigaar reken maar Ik heb mijn moeder iets gevraagd, mijn vrije auto aan. Wie wil bij avond altijd in het platoentje wandelen gaan? Toen zei mijn moeder, ga je gang, dat wandelen kan geen kwaad. Als het maar altijd wandelen blijft, als je maar nooit zitten gaat. En hoe meer ik het begrijp, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je erin. Tot alles bij je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dus niet gaar. Dan allemaal mee. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stelt erin tot alles bij je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dus niet gaar. Reen, Wie heeft er weer het laatste woord? De en nooit, de vijand nooit. Wie heeft er weer een goal gescoord? De vijand nooit. Het ziet wel eens mee, het ziet wel eens tegen, niet altijd zo. Al wel eens regen, maar wie heeft er weer het laatste woord? Met de metro op de tram gaat zondagmiddag Rotterdam naar de Kuip en die is dan afgelaaien. Met een feestpet en een toeter begint dan langzaam het gevoeteren onderwijl met vlagertjes waaien Het hart staat stil van het hele legioen, dan vliegt er een vuurpijl door de lucht. Opeens geeft een ieder, iedereen een zoen. 60.000 kelen klinkt een opgeluchte zucht. Wie, wie, wie? Wie heeft er weer het laatste voor? Vijandort, vijandort. Wie heeft er weer een kool gespoord? Vijandort. Het ziet wel eens mee. Het ziet wel eens tegen. Niet altijd zon. Al wel eens regen. Maar wie? Heeft er weer het laatste woord Bij Als de scheidsrechter niet die deugt Ja dan begint tas goed de vreugd Want dan wordt er met zestigduizend longen Het grote spreidlied aangeheven De man die laat zo wat het leven met hand in hand Wordt die van het veld gezongen De tribune zakt zo wat in mekaar aan niemand luistert ernaast een fluit Eens gezien staat dan alles Opeens van zessen klaar En zestigduizend delen Die schreven het vrolijk uit Wie, wie, wie Wie heeft er weer Het laatste woord? voor Bijennoord nooit. Wie heeft er weer Een goal gescoord nooit. Het zit wel eens mee het ziet wel eens tegen, niet altijd zon. Ook wel eens regen, maar wie heeft er weer het laatste woord? Zij wie heeft er weer het laatste woord?